De Tweede Kamer wil de toeslag op wegweerplastic bij afhaalmaaltijden en drankjes afschaffen. De meerderheid steunt de motie om vanaf volgend jaar de meerprijs terug te draaien. De maatregel werd in de zomer van 2023 ingevoerd om het zwerfveld te verminderen. Maar dat heeft niet goed gewerkt. De Britse politie heeft de kapitein aangehouden van het vrachtschip... dat gisteren op de Noordzee met een kerosinetanker botste. Bij de aanvaring raakte een bemanningslid van het vrachtschip vermist is vermoedelijk verdronken. De politie beschuldigde 59-jarige kapitein van doodslag door nalatigheid. Bij de aanvaring ramde het vrachtschip de kerosinetanker die voor anker lag. En daarna brak er op beide schepen brand uit. Ze bleven wel drijven. Een kleine meerderheid van de Tweede Kamer... is tegen het nieuwe defensieplan van de Europese Commissie. Ook coalitiepartijen PVV, NSC en BBB... stemden in met een motie om niet mee te doen... Voor het plan wordt 800 miljard euro uitgetrokken. Veel partijen hebben moeite met de financiering. Omdat de Europese Commissie heeft aangekondigd dat landen daarvoor de begrotingsregels mogen negeren. Het weer landt in opklaringen, maar aan de kust nog een enkele bui. Minima vannacht tussen 0 en 4 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele soms felle buien. Het wordt 5 graden in de regen tot een graad of 8 bij zonnige momenten. De komende dagen blijft het lichtwisselvallig met buien en zon. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu tussen app en vloed.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 Kijk, daarom staat een neuer Stern. Yeah. kannst du den sehen bij ons Feuerwerk? Uh. We reißen ons van allen Fäden ab. Yeah. Lass dich schlafen, komm, wir heben ab. Jong en ignorant, stehen dem Dach. Teilen die Welt auf en bauen een Palast aus. Pläne und träumen, jeden Tag neu. sind Geld gegen Probleme, wir nehmen was wir wollen, wollen meer sein, mehr sein. Als nur ein Moment, hier, yeah. Kommen nicht mit großen Armen, die du kennst Wir trinken auf Verlierer Lassen Pappbecher vergolden Feiern hart, fallen weich Auf die lila Wolken Wir bleiben fach, bis die Wolken wieder lila zijn Wir bleiben fach, bis die Wolken wieder lila zijn Bis die Wolken wieder lila zijn Wir bleiben fach, bis die Wolken wieder lila zijn Guck, da oben steht een neuer Stern yeah.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 Spoken Dit is ZFM. A pretty string But they won't flower well, like la la Formidable Tu étais formidable J'étais formidable Nous étions formidabel. Formidable Tu étais formidable J'étais formidable Nous étions forme Oh bébé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 Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Eh petite, un pardon, petit. Tu sais dans la vie, il y a ni ça. Het rythme van ZFM. Via le kabel op 104.5.